Liselot Thomasen met het NOS-journaal. Bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam... hebben zo'n 30 boeren op trekkers de toegang geblokkeerd. De boeren willen met hun actie aandacht vragen... voor eerlijke prijzen voor Nederlandse producten... en voor het dierenwelzijn. Albert Heijn is volgens hen koploper in het uitknijpen van boeren. Verder vinden ze de verlaging van het eiwitgehalte in het veevoer... een vorm van dierenmishandeling...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 De politie heeft vannacht in Vlissingen en Zaandam illegale feesten beëindigd. In Vlissingen waren zo'n 100 mensen op een illegaal housefeest. Dat werd gehouden op een terrein van de gemeente. Omdat er geen vergunning was verleend, gaf de loco-burgemeester opdracht het terrein te ontruimen. In Zaandam kwam de politie een feest op het spoor, doordat een aantal wandelaars de plek van het feest niet kon vinden. Agenten wisten de locatie wel te vinden en beëindigden het feest, waar zo'n 50 mensen waren. Hier werd één vrouw aangehouden voor drugshandel.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 George Harrison was dat, de voormalige Beatle. En dat hoor je dan ook nog op de achtergrond een beetje een racegeluid. Want dat was eigenlijk in de jaren zeventig heeft hij dit nummer gemaakt. En wat zo speciaal is in die clip. Dat was heel bijzonder in die clip, want er is een, ooit nog eens een clip geschoten. En daar zat hij dan op de achterbank, George Harrison, met een gitaar, met een akoestische gitaar. En de taxichauffeur was Jackie Stewart. Ja, dat was heel erg leuk. Dus... Uh, drievaardig uh, Formule 1 uh, wereldkampioen. Nou, we, oh, ja. we, we gaan op weg zo uh, langzamerhand. Hè, naar de... Op weg naar de start, inderdaad. Ja, ja. Uh, wordt heel spannend. Ja, ik, ik zei net uh, tegen jou, uh, Jammer, dat ik uh, toch uh, eerst een uh, nummer zou draaien. Nou, ik denk toch beter dat ik het. Ik, ik, ik doe het toch anders. Ik, we gaan gewoon nu even de speciale remix uitzenden. Het is een boetlekker remix. Je, je, je zit me aan te kijken, zo van. Uh, waar heb je het over? Nou ja, uh, er is ooit in het uh, verleden. Donna Summer, die heeft uh, I Feel Love uitgebracht. Dat, uh, dat, dat is een, uh, gewoon een uh, huistuin- en keukenversie. Uh, en er is ook nog een 12 winst van ongeveer 5, 6 minuten. Maar uh, ze hadden in de jaren 80 had, dus een uh, mannetje rondlopen. Die man heette Patrick Cowley. Die, uh, die heeft ook uh, zelf een, uh, een hit uh, gescoord. Samen met uh, Sylvester Do You a Funk. Was een hele grote hit. Uh, iets minder bekend was Managing. Maar die uh, Patrick Cowley die had op een gegeven moment ook... Ja, de vaardigheid om dingen te remixen. En dat heeft hij dus ook met de, dat nummer van Donner Summer gedaan. Uh, en dat was eigenlijk... Ja, dat is, een, uh, dat is een bootleg versie. Want die is nergens uh, te krijgen. Maar uh, we gaan het uh, gewoon eventjes uh, doen. Want dan heeft, geeft het ons even de kans om te kijken... wat er in die opening van, uh, van die wedstrijd uh, gebeurt. En uh, ja, aan de andere kant is het gewoon even lekker uh, genieten, zou ik zeggen. Want uh, het is uh, dikke kwartier... Spanning moet er toch wel een beetje zijn op die radio, denk ik, vind ik toch. I feel love. In die speciale uitvoering van Patrick Cowley. Ik zou zeggen, ga er maar voor zitten. Dat is, dat is altijd heel erg leuk. Dan komt er ineens midden tussen, tussen het nummer een advertentie. Ja, daar zit ik natuurlijk niet op te wachten, natuurlijk, hè. Wil je dat nooit meer doen? <laughs> een ik. dat wij hier die schuif opengooien... is het een drama voor Max Verstappen. Want hij lag op een tweede plaats... maar inmiddels is dat door een technisch probleem... is dat wel heel erg aan het teruglopen. En Verstappen komt ook geen meter meer vooruit. Dus het is... Ja, ik weet niet wat er precies aan de hand is... maar het, het ziet er uit dat het uh, einde, einde oefening is einde voor verhaal. vandaag. Ja, einde verhaal. Uh, in één klap. Het, uh, de, in één keer viel het vermogen in één keer weg. En, uh, ja, uh, en dan had het, hij nog wel een... dat voordeel van de tweede plek natuurlijk. Hè? Waar die bocht... ja, ja, maar dat uh, was ergens bij het uitkomen van, uh, van, uh, van bocht drie, geloof ik. Daar is het misgegaan. Uh, en daar is het, uh, en, uh, daar is het uh, vermogen in één keer uh, weggevallen. Nou, dus alle Verstappen-fans uh, kunnen dus nu gewoon die tv uitmietren. En uh, zeggen van, uh, nou uh, dan uh, gaan we wat anders doen. Gaan ga maar uh, bijvoorbeeld hier uh, naar luisteren, denk ik dan. Uh, dus uh, ja, uh, en ik weet sowieso dat er ergens wat uh, gummies en uh, weet ik wel wat voor allerlei artikelen ergens door de, bij de Van Lennepeg, uh, over de tafel heen uh, gegooid wordt. Ja, daar woont Rob Harms. Okay. <laughs> dus, okay. dus goed, maar uh, over de Formule 1 gesproken. Want uh, jij had er nog iets uh, over, toch? Uh, ja, dat klopt ja. inderdaad. Want uh, het was natuurlijk opvallend. Uh, misschien als je alleen de race kijkt en uh, niet de kwalificatie, zeg maar. Mm -hmm. uh, Hamilton die, uh, startte namelijk niet vanaf plek 2. Maar moest starten op plek 5 vanwege een gridstraf. Mm -hmm. Want tijdens de laatste kwalificatie uh, weigerde hij namelijk zijn snelheid te minderen bij gele vlaggen. En eigenlijk was die straf dan nog veel heftiger... namelijk dat hij vanaf P10 moest starten. Uh -huh. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan naar kritiek van de stewards... want die vonden dat het toch anders was. Uh -huh. En daarom zagen we tot vandaag... Uh, iets uh, in het midden van de rij uh, starten. Dan dat je misschien gewend bent. Ja, hij zou of, van uh, plek 10 moeten starten, maar hij ging van vijf, ging hij geloof ja, ik weg. Van ja, ja. We, we zaten inderdaad de race te kijken dachten waar is Hamilton nou. Ja, precies. Ja. Dus, uh, dat, maar goed, dat, dat, dat had uh, daarmee te maken. Uh, bovendien was het, je zei het ook met gele vlaggen, ja. is een beetje identiek uh, verhaal wat er ook is uh, gebeurd bij de kwalificatietraining bij Mexico uh, van het afgelopen jaar. Ja. Uh, daar ging uh, toen ook iemand uh, hard. Af. En toen kwam Verstappen eraan en die minderde ook geen vaart. Uh, waarbij uh, hij ook zijn pole uh, position uh, plek kwijt, uh, raakte, uh, Want daar waren de stewards uh, niet zo mals. Nu zagen ze er iets uh, door de vingers. Maar uh, kennelijk vonden ze het goed genoeg om dan toch nog een straf uit te delen. Uh, met die Ferraris uh, was het ook uh, huilen met de lamp aan uh, bij de kwalificatietrainingen. Uh, want uh, de heren waren, uh, waren niet uh, ver. Nou, uh, nu kijken we naar uh, Verstappen en uh, het, uh, het ziet er naar uit... Het, het, het blijft een, een dramatisch uh, verhaal. Hij geeft het ook op, zie ik nu. Hij stapt ja. uit, het is uh, gedaan uh, met uh, Max Verstappen... die uh, van de tweede plaats uh, was uh, vertrokken. En, en na veertien uh, ronden is het uh, einde verhaal met uh, de Red Bull... Uh, geen punten. En dat uh, is een hard gelach denk ik. Want daar hadden ze denk ik bij Red Bull iets anders voorgesteld. Ja, zeker. Natuurlijk. Ja. Zeker op dit circuit in Oostenrijk. Waar Max Verstappen natuurlijk de afgelopen twee jaar uh, ja, ja. alleen maar winst verhaalde. Nou, misschien volgende week meer... Uh, Precies, geluid. want uh, volgende week is er namelijk ook weer een Grand Prix van Oostenrijk. Want, uh, want uh, dat heeft alles uh, te maken met... Met dat vermalendijde uh, C-woord. Want uh, dat heeft uh, er behoorlijk wat roet in het eten gegooid. En niet alleen zoveel roet in het eten gegooid. Dat er uh, een hele serie Grand Prix gewoon niet door zijn gegaan. Waaronder die ja. van ons. Dus wat dat gaat, uh, uh, heeft dat uh, er allemaal mee te maken. Um, goed. ja. we ja, komen het, uh, natuurlijk het, ook verder dit seizoen nog uh, twee races op Silverstone. Dus, ja, uh, ja, dat is volgende maand al. Dus, Engeland uh, heeft er twee. Ja, Engeland heeft er ook twee. Uh, Hongarije, dat is ook een plek uh, waar uh, gereden wordt. Uh, maar uh, dit is een, een dramatisch uh, verhaal voor, uh, ja. voor Max Verstappen. En uh, ja, het is een motorisch uh, probleem. Wat het uh, precies is, uh, dat zullen de, de mensen van Zingo uh, ongetwijfeld beter weten... Dan, dan wij hier vanaf een plek hier in Zandvoort. Uh, jij hebt iets uh, nog uh, klaarstaan, uh, Jammer. Uh, ik heb nog wel een uh, leuk muziekje klaarstaan. Dat is uh, het nummer van het Songfestival 2020. Wat natuurlijk ook niet helemaal doorging. Van IJsland. Ja. Uh, ik vind het zelf een uh, heel mooi nummer geworden. De band die heet uh, ja, Dio Frère of zoiets. Ja, ze komen uit IJsland. Dus misschien is het uh, logisch dat ik het niet helemaal goed uh, kan uitspreken. Maakt niet uit. Maar uh, in ieder geval, het nummer heet Think About Things. Dus uh, dat nummer is misschien wel beter te begrijpen dan hun naam. <laughs> <laughs> <laughs> They're They're like, I can't wait to know If I hide as if the stars have started to align Ja, nou je, je, je zei het zelf al, voordat je het weet is het dan weer voorbij. Het is wel een leuk nummer, jammer. Dus, ja, zeker, dat, inderdaad. het ja. is dus uh, het nummer, uh, de instelling van IJsland voor het Songfestival 2020 ging natuurlijk niet door. Maar uh, ja, Wat zo, is er eigenlijk uh, wel doorgegaan? Ja, een knopje van Oostenrijk. En uh, ja. daar, uh, daar heeft de Nederlander nu uh, behoorlijk uh, de smoor over in, omdat het materiaal hem in de steek heeft uh, gelaten. Maar goed. Maar uh, wat misschien ah. nog leuk is om te noemen bij het nummer. Want... Ja. Zoals ook in Nederland werd er dan een soort alternatief uh, songfestival georganiseerd. Mm -hmm. En uh, dit nummer heeft bij uh, zes van die alternatieven uh, gewonnen. Uh, in o uh, Oostenrijk ook, Australië, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden... Uh, heeft dit nummer uh, gemaakt door Daya Freire dus uh, uh, gewonnen, dus het is een van de populairste nummers van het songfestival dat nooit doorging. Oké, okay, oké, okay. dus, dus nou ja, goed. Wat, nou misschien volgend jaar ze, uh, want we maar dan ze hebben ze wel het... met een nieuwe inzending komen. Dat, uh, ja, dat, dat, volgend, dat schijnt wel uh, zo te zijn, maar Nederland. Uh, ja, ja. ja, ja, dat, dat is voor uh, een man als uh, weet je Jan ja, want dat ja, was degene ja. die het uh, dit jaar moest doen. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk niet leuk als je dan op een gegeven moment uh, te horen krijgt van, nou. Uh, nou ja, ja, hij mag het dan volgend jaar waarschijnlijk nog wel doen. Maar uh, is zonnig van het nummer. Ja, dat ja. was wel een heel mooi nummer trouwens. Uh, we gaan weer even terug naar de jaren tachtig. Uh, dat is ook uh, wel heel erg uh, leuk. Want uh, deze is van Kim Wild. Ik moet wel het schuifje openzetten, Want anders dan uh, horen we niks. Uh, ja. En dat is View from a Bridge. was uh, Sandy Morton, uh, People from Ibiza. Uh, zijn er nog spannende ontwikkelingen tijdens uh, die wedstrijd uh, die ja. aan het uh, volgen zijn? Ja, eigenlijk wel. Want ik ja. las net ook iets. Uh, uh, Max Verstappen voormalig team, uh, teammaatje natuurlijk. Uh, Ricciardo die zit ook in het probleem en is ook uh, met de uh, afslaande motor de pitstraat uh, ingereden. Ah. Dus ook uh, Team Renault uh, moet het doen met een teammate minder. Dus, uh. Ja, ja. Uh, <tie> terwijl Albon gewoon nog op de derde plaats rondrijdt. Ja. Dat is de actuele kant van de stand van zaken. Terwijl de leider in de wedstrijd Bottas. En ook Hamilton nu binnenkomen voor vers materiaal. Vers rubber, dan ja. wel te verstaan. Uh, Beide ja. Toch weer de Mercedes op 1 en 2. Ja, ja, ja. ja, ja het, het, uh, uh, waarvan altijd weer werd uh, gezegd. Uh, zouden ze dan een vuist kunnen maken? Ook al Bond komt uh, nu binnen. Dus uh, ook daar uh, zijn ze bezig. Nou, dat gaat vrij ramp. Uh, ja, Red Bull heeft uh, meestal een, uh, een patent op uh, snelle pitstops. Ja. Uh, wat dat er gaat, uh, niks aan de hand. Uh, dit lijkt mij. Lando Norris die daar net binnen stond. En dat wordt nog heel erg leuk. Want dit, ja, dat, dat zag ik aankomen. Een Racing Point en een McLaren die bij het uitkomen van de pitstraat... een wat ruzie met elkaar hebben. Uh, dus, maar voorlopig is dat in het voordeel van, die, uh, van Lando Norris... is dat beslecht. Sergio Perez was de andere die, uh, die, daar, uh, die dacht... Uh, van, nou misschien kan ik hem nog eventjes, uh, eventjes voorbij uh, steken. Maar dat zat er dus net niet in. Dat is even jammer voor uh, ja, Het wordt Sergio een interessante wedstrijd. Ja, dat lijkt mij ook. Uh, jij hebt nog, uh, nog iets uh, klaarstaan. Uh, jammer, ja, ik want... heb uh, een uh, nummer klaarstaan van Editors. Dat is een uh, Engelse rockband. Uh, geformeerd ja. in 2002. Nou, ik kan het ook anders. Dat, dat is een beetje zit, uh, zit al, dat zit altijd, een donker randje aan. Maar okay. uh, ja, het is een beetje. Nou ja, het is uh, een beetje. beetje uh, indie, indie, ook een beetje. In die rockband uit Engeland. Maar goed. Zoiets, uh, die, uh, en, en welke. Uh, wat was dat dan van de. Uh, uh, no Sound But the Wind? Uh, oh. Ja, een nummer dat ik uh, onlangs ben tegengekomen. Dus uh, laten ja. we gaan luisteren vooraf. en de Benjies en and Dust. Uh, ik zit... Uh, ja, jammer, je hebt iets opgespoord. Dat vond ik best wel eigenlijk uh, grappig wat, uh, wat je gedaan hebt. Uh, namelijk uh, een preview uh, wat ook op uh, YouTube uh, de, uh, te zien is. Want ja, tweakers. Ja, inderdaad. Want die hebben dat uh, naar buiten gebracht. Uh, daar zie je dan op een gegeven moment hoe dat dan uh, eruit uh, ziet... Met dat uh, Formule 1-spel toch? Ja, inderdaad. Uh, Formule 1 2020, net zoals de voorganger 2019 en uh, de jaren daarvoor uh, komt er ook aanstaande week weer een game uit uh, Dit van is Oostenrijk. Formule 1. Uh, simulatie game. Oh ja, inderdaad. Nu zien we inderdaad Oostenrijk uh, voorbij komen. Mm -hmm. Uh, maar inderdaad, in een simulatiegame waar je mee over alles, de Grand, uh, Grand Prix-circuitsen... En dat dit is weer Zandvoort, rijden. ja. Ja, en dan uh, <laughs> zie je ook Zandvoort inderdaad voorbij komen. Ja, hartstikke leuk. Uh, ik heb de game ook uh, gehaald, dus ik ga hem aanstaan. Uh, ga, je, ga, je, ga je er iets uh, mee, uh, mee doen? Uh, uh, in dat opzicht? Dus uh, je gaat ja, uh, iets, iets uitproberen, uh, begrijp ik, of ja, niet? Ja, ik ga, ik ga natuurlijk ook Zandvoort uh, rijden. Dat is uh, hartstikke leuk. Ja, ik speel het met een uh, controller... Uh, wat natuurlijk echt de uh, ultieme simulatie zou zijn is als je met zo'n stuur weet je wel. En... Ja, uh, zit daar ook uh, dat uh, das systeem de, erop? Ja, inderdaad DRS. Dat, uh, zit ja, de DRS. Maar ik heb het over de DAS dat je met je stuurtje uh, kan bewegen waar uh, nu uh, dat hele hoop uh, gedoe uh, over is. Uh, dat weet ik niet zeker of dat nee, nee, iets nee, nee. zit inderdaad. Nee, maar goed. Maar uh, wat inderdaad wel leuk is. Uh, dat je in ieder geval op kan kan rijden... voordat het in het echt gebeurt. Ja, nou ja. Uh, kijk, we hebben nu een nieuwe wethouder... die uh, met de provincie gaat uh, praten... Over, over die ondergrond he, van de, van de oh, tribunes. Ja. Want, uh, want dat... Uh, ja, kijk, als je volgend jaar nog, uh, nog een wedstrijd uh, wil houden... dan moet je toch ook een bepaalde goodwill uh, proberen... Uh, voor, voor elkaar weten te krijgen. Want anders dan, uh, kan je dat uh, natuurlijk wel schudden. Uh, dit is volgens mij nog steeds uh, ons... Ja, dit, dit dan weer niet. Dit is dan weer volgens mij weer... Uh, ja, gewoon, inderdaad. Ja, het, ja, het, weer, het, het weer in die game is ook heel dynamisch. Dus het kan ook keihard gaan regenen. Zoals we in het echt natuurlijk ook wel eens hebben gezien. Ja. Ja. Uh, allemaal invloed daarop. Maar het is... Uh, ja. Supermooi, hartstikke leuk. Ja, voor de mensen die niet kunnen wachten van hoe het er dan ook echt uitziet. Bijna levensrecht uitziet als er hier een Grand Prix zou moeten worden gehouden. Ja, het is even wachten. Maar dan heb je ook wel wat. Je ziet ook echt de Arie Luidijk bocht. Waar ja. ze met een noodgang doorheen vliegen. Het is ja. ook een volveld. We hebben bij de preview zag je op een gegeven moment nog wel uh, dat daar nog uh, het nodige aan uh, gesleuteld moest worden, wat, wat had te gaan. Dus, ja. uh, um, ik, uh, ga, uh, we gaan uh, dit uur afsluiten, want uh, voordat je het weet uh, zitten we alweer uh, zitten we ver in het uh, rood en uh, kan ik het laatste uh, nummer niet uh, draaien. Ik weet dat, dat, dat ik sowieso uh, bij, uh, bij het uh, starten van dit uh, nummer daar ook weer iemand een uh, plezier mee doe, want die draait hem zelf ook nog wel eens op een uh, vrijdagmiddag. En af en toe, als uh, die ook uh, de kans ziet, uh, op een donderdagmorgen. En uh, ja, wij uh, draaien hem uh, vaak uh, genoeg hier uh, bij uh, ZFM. Dat is veline met alleen...